En op de Olympische Spelen in Pyeongchang... is snowboardster Michelle Dekker uitgeschakeld... bij de parallel reuzenslalom. slalom. In de kwalificatieronde eindigde Dekker als zeventiende. Ze kwam één honderdste van een seconde te kort... om door te mogen naar de volgende ronde. Het weer, het vriest en het is vrij helder. De minima liggen vannacht tussen de min drie en min zes graden. Maar de wind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. De komende dag is het vrij zonnig, met wat sluierwolken... en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking...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 Het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen. Gemaakt door kunstenaars, podcastmakers, muzikanten, opiniemakers, columnisten en idealisten. En dat doe ik ook heel graag met jou, de luisteraar. Praat mee via 0800-1121 over wat je hoort, of stuur een appje naar de Radio 1-app. En heb je die nog niet, dan kan je die gratis downloaden op elke serieuze telefoon. Dat kan je dan in een uh, App Store zoeken. Wat hebben we allemaal voor je in petto? Nou, jullie is die is hier. Als je bij hem belt naar 0800-1121, krijg je maar een. Telefoon en wellicht spreken wij we elkaar dan live in de uitzending. En samen met hem ben ik weer op zoek gegaan naar mooie verhalen die ons opvielen, raken, doen glimlachen of aan het denken zetten. En ten alle tijd staan de lijnen open om dat met jou te delen, zoals deze week. Of, zoals elke week eigenlijk, is het tijd voor 100 seconden sjoege. Een kort verhaal van, je raadt het al, 100 seconden. Deze week verteld door paroolcolumniste, schrijfster en journalist Roos Slikker. 100 seconden sjoege. Het verhaal gaat dat toen ik twee was, mijn ouders met me naar het strand gingen. In de auto zat ik al opgewonden te wiebelen. Eenmaal boven op het duin zag ik hem. De zee, de zee. Ik was zo enthousiast dat ik me losmaakte van mijn moeder en keihard, ongecontroleerd, met kleren en al het water in denderde. Geen rekening houdend met de kletternatten, schurende consequenties de rest van de dag. Ik ben al zo lang de zee niet ingerend. Ik vergat hoe het is, Scheid te hebben straks. Zeker de laatste tijd. Januari was meer januari dan ooit en ook februari kent griep en grijs. Het ligt aan mij, dat weet ik. Maar het lukt slecht de somberte van me af te schudden. Goddank heb ik hem. 1,20 meter en 1 brok zelfvertrouwen. Niemand vindt zichzelf zo leuk als mijn jongste. Mam, ik wil supergraag verkering met dat ene meisje uit mijn klas. Maar steeds als ik het ga vragen, rennen mijn voeten heel hard weg, zei hij laatst. Ik praatte moed in. Hij moest het gewoon proberen. Diezelfde middag vroeg ik hoe het afliep. Oh, ze zei nee, riep hij monter. Ik wees hem voorzichtig op teleurstellingen in de liefde... en het feit dat niet alle zesjarigen toe zijn aan een relatie. Ja, ja, ja, ja, dat wist hij ook wel. Hij ging het de volgende dag gewoon opnieuw vragen. Aan haar beste vriendin. Inmiddels heeft hij alle meisjes uit zijn klas gehad. Hij is nog steeds verkeringloos, maar acht zichzelf God's gift to women. Parmantig paradeert hij rond een zelf aangebracht plakkaat op zijn hoofd. Schat, zeg ik, je hebt een t-shirt aan van een mopshond met een kerstmuts op. Hij sluipt naar me toe en fluistert. Het is winter, dan is het altijd kerst. Zo glundert hij de dagen door. In alles blaast die lucht. Hé hey mama, ik heb zes jaar gewacht tot ik zes was. Dat is lang. Ik wil een keertje acht worden. Of honderd, kan dat? En weet je wat ik daarnaast wil? Jack Sparrow ontmoeten. In zijn eggy. Dat lijkt mama ook wel wat. Het wordt tijd dat ik zoons hand pak en me door hem mee laat sleuren. We denderen het duin af en we duiken. Samen in de zee. 100 seconden sjoeg gekwamen van paroolcolumnist Roos Slitter En wil je hem terugluisteren, dat kan op onze Facebookpagina... De Nacht van de Radio. Zometeen de reizende microfoon, onder andere. Eerst hoor je Coldplay Magic hier op NPL Radio 1. Call it magic. Play met Magic. De van de radio. Met Baloe Holshuizen. Waar is de reizende microfoon? Vorige week was hij in het bezit van acteur Geza Wijs. En hij liet hem achter bij muziekproducent Reverse. Hij maakte onder andere hits voor Dio en de Party Squad. En hij produceerde ook muziek voor rapper Atje. Die ken je misschien niet. Maar laat het nou een uitgelezen kans zijn om hem nu te leren kennen. Want Reverse ging hem interviewen. En Atje maakt niet alleen muziek. Hij schreef ook uh, mee aan het theaterstuk Gestolen Tijd. Waarmee hij jongeren wil weerhouden om de criminaliteit in te gaan. We gaan luisteren naar een persoonlijk gesprek. Tussen twee goede vrienden in de reizende microfoon. De reizende microfoon. Uh, goedenavond. Je luistert naar Radio 1... Rivers hier. En ik zit hier met Atje. Die ik ga interviewen. Ik ben vorige week geïnterviewd door Geza. En het is nu mijn beurt. En uh, ik heb Atje gekozen. Hoe gaat het? Gaat lekker, gaat lekker, mijn bro. Yes, yes, yes. Ja, ik wil gewoon even gewoon een gesprekje voeren. Ik heb wat vraagjes opgeschreven die ik niet wil vergeten. Mm -hmm. Maar het moet gewoon even gewoon een beetje gewoon een normaal gesprek worden. Ik ben niet zo goed te interviewen namelijk. Um, je bent vader, sinds kort. Ja man, ja, man. Uh, Wat heeft dat eigenlijk uh, met je gedaan? Het heeft me nog rustiger gemaakt. Het heeft ervoor gezorgd dat ik uh, het leven denk ik toch iets beter begrijp. En iets, be iets meer waardeer ook. Um, ik heb heel hard gewerkt in het verleden. Maar niet super slim ten alle tijden. Waardoor ik heel veel tijd ook... Verloren. Ja. En ik denk nu dat ik die kleine heb, probeer ik, zo, probeer ik ook nog steeds hard te werken. En waarschijnlijk ga ik nog harder werken dan in het verleden. Maar ik ga wel slimmer te werken. Ja. Oh. Dus als ik nu naar de studio ga... Ik heb in het verleden heel veel liedjes gemaakt om het liedjes maken. Mm -hmm. Maar als ik nu naar de studio ga, verkies ik liever een sessie... waarvan ik weet dat het binnen een maand uitkomt. Dan dat ik gewoon zelf een sessietje ga doen en niet weet wanneer het uitkomt. Ja, dus dat soort kleine dingetjes heeft het in me veranderd. En gewoon het feit dat ik, uh, wat ik je zeg, ik ben gewoon nu nog veel liever thuis. Ja, precies. Ik, ik, ken je, ik ken je heel goed. En ik weet dat je zeg maar, is, dat je nu die kleine hebt, het is zeg maar best wel. Waarvan ik zou zeggen het is perfecte tijd geweest voor jou, denk ik, om daar nu ook aan te beginnen. Waar je nu staat in je leven is dat ook zeg maar een bewuste keus geweest? Um, het is nooit... Je weet toch, je kan niet, je kan niet zeggen van... Uh, ik wil nu een kind en je krijgt een kind. Want je krijgt een kind, je maakt ze niet per se. Je weet ja. toch? Het is een geschenk. Tenminste, zo zie ik het. Ja. En... Dus... een bewuste keus, ja. In de zin van... ik ben voorzichtig geweest. Precies. Mijn hele leven. Ja. Je weet, ja. je weet ja. toch? Dus ja. ik, ik, ik, ik heb gewoon heel ja. vaak... Uh, ik ben altijd eerlijk geweest over het feit dat ik geen kinderen wou... op het moment dat ik het niet wou. Ja. Ik heb... Um, praktisch altijd veilig seks gehad. Ja. Als dat niet zo was... was er een, uh, ging, uh, wist ik dat, de, dat mijn partner of degene met wie ik was... dat die de pil gebruikte... dus dat er niet zomaar een kind in is, zou kunnen zijn. Snap je? Ja. En met de vrouw waar ik vandaag de dag ben... Met haar ben ik nu bijna vier jaar. Nee, we zijn nu vier jaar samen. Ja. En. Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon te maken heeft gehad met het feit dat ik, ja, precies wat jij zegt. Ik ben op mijn leven, in mijn leven sta ik gewoon op een punt dat het kan. Ja, precies. Maar ja. uh, financieel gezien kan het. En, uh, het, het, het. de woning. Je weet toch, we wonen ergens, we wonen samen. Ja. En er is rust in huis. Ja. Dat is ook een hele goede reden waardoor het kan. Precies. Um, en ik denk dat we gewoon beide ready voor waren. En dus toen is het gebeurd. Want we hebben niet gepland. We hebben niet gezegd van... Uh... Nee, het is gewoon op een gegeven moment overkomen. Toen je, toen je er klaar voor was. Juist, yes, juist. Dus yes, yes. eigenlijk gewacht. Ja, zo dus ik het eigenlijk ook zou willen, man. Ik denk dat dat de beste, de beste het is, manier het is. Het is de beste manier. En ik, je weet toch, wij zijn, wij zijn donker of we zijn niks. En bij... Bij, bij de... Bij de bij, bij de, bij de allochtone bevolking of bij de Surinaamse of Antiaanse bevolking. is het 9 van de 10 keer zo dat een man. voor zijn 21ste wel zijn eerste kind heeft. Ja, precies. Dus. Ik ben nu 35. Dus in onze gemeenschap wordt het eigenlijk gezien als. koulen lang, je draait. je bent traag, vakken met jou. Je weet toch? Ja. Maar in, in, de, in de gemeenschap waarin we leven hier in Nederland. Voor een Nederlander is het normaal om op deze leeftijd een kind te krijgen. Precies. En dan zie je ook, denk ik, wel een verschil in de opvoeding... en waar, het, waar die kinderen terechtkomen. Oh. Snap wat ik oh. bedoel? En ik denk dat op basis daarvan het juist een hele goede keuze is om te wachten... en om met de vrouw te zijn waarmee je wil zijn... omdat je daarmee ook je kind een stabiele situatie kan geven. Je weet toch? Ja, duidelijk. Um, wanneer was het punt dat je echt 100% voor het rappen bent gegaan. Wat Welk moment heeft daarvoor gezorgd dat je dacht oké, okay, nu wil ik echt al the way voor dit gaan. Um, gek genoeg heeft de gevangenis twee keer <laughs> mijn leven veranderd. Ja. De eerste keer is dus toen ik zei van... fuck it, ik ga echt rappen. Dat gebeurde in de gevangenis toen ik de eerste keer vast kwam te zitten. Omdat uh, ik stond op een crossroad. Aan de ene kant was ik op straat bezig. En aan de andere kant hadden we, um, met een klein beetje van ons geld, hadden we studiospullen gekocht en videoclips geschoten voor hef. Ja. Puur kwam uit en die shit liep goed. Hm. Een maand nadat puur uitkwam, kwam ik vast te zitten. Ik wist niet of ik een jaartje wegging of een maand wegging. Hm. Snap je? Uiteindelijk heeft het vijf en een half week geduurd. In die vijf en een weken heeft Hef nog een videoclip geschoten. En de enige dingen wat ik hoorde als ik aan de telefoon was... is hoe goed het ging met Hef. Ja. En als ik dan sprak met mijn andere niggas... hoorde ik alleen maar gezeik. Hm. Dus voor mij was het een soort van op dat moment de keus. Van, mocht ik vrijkomen, dan skip ik die andere shit. Hm. En dan ga ik volledig voor verpokken. Want mijn broertje is nu eigenlijk al on his way naar zijn succes. Dus het ja. is mogelijk. Ja. Dus als ik hard genoeg werk... dan kan ik ervoor zorgen dat ik ook op dat punt kom... en dat we niet mee bezig hoeven te zijn... met hetgene wat we hier voordelen. Zeg maar. oh. En dat is, ja, dus dat is, denk ik, in... was 2008. Uh -huh. 2008, man. was de heerde uh, Wat ja. Wat ik voornamelijk uh, misschien wel jouw mooiste eigenschap vind... is dat ik ken jou als een persoon die heel veel voor anderen doet... en, en ook hele goede invloed hebt op mensen... Maar je bent niet echt een persoon die daar wat voor terug wil hebben... of wat voor terugvraag. Je bent niet de persoon uh, die gelijk een artiest onder contract wil hebben. Je bent eigenlijk meer een soort van mentor. Maar daarin heb je wel een hele belangrijke rol gespeeld... in heel veel mensen hun leven. Uh, waaronder een show, waaronder mij, een idali. Uh, waar zijn nu vandaag de dag staan? Uh, hoe, hoe zie je dat zelf? Uh, als misschien ook wel ondernemer... Ja, ik weet niet... Ik, ik heb er de laatste tijd denk ik er vaak over na... Omdat het niet... Ik denk dat ik gewoon... Een, een, het beste wil zien in mensen. Ik denk dat dat, dat dat eigenlijk de voornaamste reden is... Waarom ik deze dingen doe hier telefoon. Oh. Um, ik wil het beste zien in, uh, in mensen. En ja, dat heb ik gedaan toen in het begin met Hef. Maar als je nog een stukje teruggaat... heb ik dat ook gedaan met Jay en met Arby Jan. Dus Arby was het broertje van Flex... die elke dag bij mij was. Ja, maar het gaat, gaat ook wel verder. Want los van artiesten weet ik ook dat je... gewoon nauw betrokken bent bij, bij mensen... die op, opeens videoclips gaan schieten. Of misschien videoclipsmakers. Die je een kans geeft... die vandaag de dag het heel goed doen. Je hebt eigenlijk gewoon op meerdere vlakken... In het, Breest de zin van het woord. best wel vaak te maken met, met. beginperiode van grote carrières, zeg maar. Ja, en ik. Ja, dat, dat wat je zegt klopt. En ik, ik, ik denk niet dat het iets is wat ik bewust doe. Het is niet iets wat ik ambieer. Het is iets wat. wat, wat me is gegeven. Snap je? En ik denk dat. Um, ik heb heel veel rust met. met in, het, in het feit dat. dingen langs mij gaan voordat het ergens naartoe moet. Ja. Omdat. Als het langs mij gaat, dan weet ik in ieder geval... dat er... Ik heb niet alle informatie. Precies. Maar ik weet wel, de informatie die ik je kan geven... wanneer je langs mij gaat... gaat je helpen om heel veel dingen te skippen. Om sneller te komen op, het, op de plek waar je moet komen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En, en dat heb ik... Dat komt gewoon doordat ik mijn ervaring... mijn eten, mijn jonko... mijn bitches als ik die heb... Ja. Delik. Mm, mm, mm. Daar komt, dat is eigenlijk denk ik de, de, de. Je weet toch? Ja, ik denk ook dat je gewoon meer van het proces houdt. Dus dat de puurste zin van het woord. Je houdt van de magie. Ja. Dat is voor jou belangrijker, zeg maar, Dat iemand kan zijn, kan komen. Naar, zeg maar een beeld wat je op dat moment als je iemand ziet hebt. Dat iemand dat punt kan bereiken en dat je daar een aandeel in kan hebben. Dat is voor jou het belangrijkste, denk ja, ik. Ja, als Want, ik. Als ik um, als ik talent of... Het is niet alleen talent. Snap je, als ik bij wijze van spreken... Hoeveel plekken... Um, jij kent mij lang. Naar nou, hoeveel plekken heb ik jou gebracht om te eten? En voordat ik jou daar heb gebracht... heb ik al vol lof gesproken over dat eten. Ja, precies. precies. Uh, uh. Huh. Snap je, dat, dat is gewoon, denk ik, het ding. Alles wat ik tof vind... of alles waar ik waardering voor heb wil ik andere mensen, niet per se dat hun het ook moeten waarderen, maar ik wil ze laten weten dat het bestaat. Ja, precies. En, en dat is dan met Jaffa. Oh. Oh. Kapsalon. We, als we spreken in Rotterdam. Ik weet gewoon, en dan ga ik niet zeggen dat het... Dat, ik, ik claim het niet, maar ik weet dat er werden geen kapsalons verkocht in Amsterdam. Precies, ja. Wie heeft tegen Sabah gezegd: maak een kapsalon. Ja. Ik. Ja, ja, ja, ja. Ja. Snap je wat ik bedoel? En. en, en dus het is, met, het is gewoon wie ik ben. En ik accepteer dat stukje, zeg maar gewoon, dat ik. Ik ben een influencer in welke vorm dan ook. Dan ook. Zeg maar. Als het gaat om kleding, als het gaat om eten, als het gaat om de juiste plek om uit te gaan, als het gaat om. Welke waggie is het of om te rijden? Ik zie dat ook. Op het moment dat ik een bepaalde waggie pak... dat er een grote groep met me mee gaat. Ja, precies. Ja. Dus ja, ik denk dat dat het gewoon is. Ik denk dat ik sinds ik twaalf ben... of sinds ik hoe oud ik ook ben... hoor ik bij de coolste van de klas. Ja, ik denk ook dat jij uh, een karaktereigenschap hebt... die daar heel erg belangrijk voor is. is de, je bent niet een persoon die zich snel schaamt. Of je, je staat dicht bij jezelf. Ja, man zonder... iemand zijn mening doet daar niet toe, zeg maar. En ik denk dat dat... dat een belangrijke rol speelt. Ja, ook. Zeker. En ik, ik, ik, ik, ik denk ook dat... Maar ik heb ook dingen meegemaakt... om, zeg maar, dat te worden. je wat ik bedoel? Ik... Uh, ik vind het heel mooi dat Jay-Z ook, zeg maar, daarover praat nu. En ik heb een keertje... in een, in een rap erover gesproken. Toen woonden we nog op IJburg. En toen liet ik het aan Nani horen. En toen zei Nani tegen me, dit kan je niet zeggen. Je toch? Ja. En er ja. is een tekst waarin ik zeg dat... Uh... Mijn moeder was lesbisch in mijn puberteit. Ja. En ik zeg dat niet om stoer te doen. Ik zeg dat niet om, om medelijden te krijgen. Maar mijn, mening, mijn reden om dat te zeggen was eigenlijk van... Bro, mijn moeder was lesbisch in mijn puberteit. Ja, dus in mijn meest onzekere tijd moest ik met Mattis thuiskomen. Weten dat mijn moeder een checkie heeft. Precies, ja. Als ik een flikker of een vriendje ben, dan ga ik daar ga ik geen Mattis meer uitnodigen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk al, heb je er vroeg mee heb je ermee te maken gehad? Juist, yes, snap en zo. De situatie te accepteren, ondanks dat het misschien niet cool is voor de buitenwereld. Juist, Ja, dat is wel een belangrijk ding. En ik denk dat dat, dat, dat, dat soort dingetjes. Je het, dan. Dat van mijn moeder is dan. een, een extreem punt. Maar gewoon door te opgroeien hoe wij opgroeien. als jij eens keer opgroeit. Als, je, als iedereen Air Max heeft. en jij hebt die Nike van 60 euro. kan je je of schamen voor die Nike van 60. of claimen dat die Nike van 60 jouw smaak is. Ja, precies. Oh, dat is wat het is. Ja, je ja. weet toch? <lacht> Ik heb een vraag over... Uh, ik, ik weet gewoon... Ik, ik denk dat ik je carrière vanaf een, gewoon een vroeg punt heb meegekregen. Ja, heb alles gezien. Yeah, yeah. En naar mijn mening heb je op een, op een zeker punt... twee belangrijke keuzes gemaakt. Ik denk dat die keuzes zo belangrijk zijn geweest... dat jij nu bent wie je bent. Uh, dat is één. Uh, je bent van Engelstalig naar Nederlandstalig gegaan. En twee. Op een gegeven moment ben je gestopt met schrijven. Ja. Uh, weet je nog hoe je die keuzes hebt gemaakt en waarom? Um, dat van Engels naar Nederlands... Ja, dat is, was de eerste. ...is gegaan doordat ik... Um, eerst al mijn Nederlandstalige dingen die ik in mijn hoofd had... maakte ik of voor de grap met TSC... of ik gaf dingen aan Daryl... of ik gaf dingen aan Hef... maar nam het zelf niet serieus. Op een gegeven moment kwam er een, een markt... voor die Nederlandstalige shit... En herinner ik me ook nog, ik kende jullie al, ik kende jou en Jay al voor alles. Stop. Voor Hef en die nigger. En die, of de, wij, maakten, wij waren al in de studio samen voordat ik überhaupt dacht aan Boys in the Wood. Ja, precies. Maar we hadden nooit muziek gemaakt. En er zijn ook momenten geweest dat jij tegen mij zei: van, ja, als je Engels ga ik gewoon geen beat voor je maken. <laughs> Ja, ja, klop, klop. Je weet het, ja, ja, Ik ga gewoon geen beat voor je maken als je Engels remt. En Jay heeft me ook vaak proberen te pushen van: hey, ga gewoon mee met ons in dit ding, je ja. toch? En op een gegeven moment, is het, denk ik, pas echt, was ik echt overtuigd toen het voor Hef lukte. Hm. Hm. Snap je? Omdat bij Hef had ik het gevoel van dit is die hoek waarin ik het zou willen doen als ik het moet doen. Niet dat jullie hoek niet de hoek was, maar daar voelde ik me comfortabeler Daarom, in. Ja, precies. En van daaruit ben ik uiteindelijk toch weer teruggevallen bij jou en Jay. Oh, nice. Oh. Toch? Ja, zeker. En dat was ook een hele belangrijke periode voor ons alle drie. Juist, juist, juist, juist. juist, Want ik denk dat we daar, doordat ik eerst op straat ging kloten met... Of niet op straat, maar zeg maar de, de, de, de, de, de straathiphop ver, wou vertegenwoordigen... En, Sample beats en jada, jada, jada, jada. jada had ik um, in dat wereldje mijn ervaring opgedaan. Jay heeft in zijn liedjes voor meisjes zoek... Um, uh, je weet toch, liefdesmuziek, een beetje ballads, whatever. De shit wat hij daarvoor maakte... Heeft hij ook zeg maar kunnen oriënteren in zijn bereik. Jij hebt daarentegen weer kunnen oriënteren in jouw bereik met je hitjes voor de party squad, met je opposites, met dit, met zus, met zo. Ja. Dus iedereen heeft zijn kracht kunnen bundelen naar een bepaald punt waardoor we naar de sound konden: van fuck, wachten. Ja. Van nieuw shit, van helemaal neer, van wangbollings, um, van. Je weet toch? Al die shit wat we toen maakten, hadden we niet kunnen maken... als we niet individueel die reis hadden gemaakt. Hadden gemaakt. En ik denk dat het op dit moment hetzelfde is. Oh. Het feit dat ik vandaag nu weer hele harde shit met jou kan maken... is dat ik om buiten een reis ben gemaakt. Oh. Jij bent ook ergens anders een reis gaan maken. En die kennis komt weer samen. samen. Ja. Ja. Dat je ook individueel kan groeien. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, Het stoppen met schrijven. Hoe, hoe is dat? volgens jou ontstaan? Uh, het stoppen met schrijven is... Op, uh, Jay... is een van de mensen die het mij adviseerde. Mm -hmm. Omdat hij zag dat ik vaak vast kwam te zitten... met mijn, met mijn verses. Mm -hmm. Omdat ik het zo perfect wou hebben. zeg maar. Als ik vier bars had opgeschreven... als die vier bars hard waren... dan geloofde ik niks anders meer. Mm -hmm. Al kom ik met het line... is niet tof genoeg. Wissen, wissen. En toen zei jij tegen me... misschien moet je proberen om die shit gewoon op te nemen. Ja, toch, En niet uh, te schrijven. schrijven ja. En... toen... toen ik vast zat ook weer, dus de eerste keer... kon ik niet schrijven, want als ik geen schrijven... werd ik emotioneel. Ja. Dus als ik geen luchten... Ging teksten bedenken op de luchtplaats. Ah, nice. En dan beschreef ik ze weer op wanneer ik. Want dan is de emotie. heb ik op de luchtplaats gehad. Dus dan hoef ik niet meer. Die emotie voel ik niet meer als ik het dan opschrijf. Maar als ik het ga bedenken en opschrijven. dan komt alles op dat moment. Je weet toch? Dus. Uh, toen was ik daar, was ik gestopt met uh, die shit opschrijven, zeg maar. Of die shit. Daar ging ik erbij oefenen dat ik het gewoon kon bedenken En toen ik Eenmaal thuis was Had ik Een stuk of Twaalf tracks had ik geschreven ja. en, Want ik ging toen mijn eerste album maken Die Hoe The Fuck Is Twaalf van die tracks had ik geschreven Maar die, die, die studio waarin ik opnam Cruise Control was toen verbrand Die tijd weten we ook ja. nog want ik had heel veel tracks met Delivio gemaakt. In ieder geval, al die tracks die ik met Delivio had gemaakt... had ik thuis opnieuw opgenomen, die ik al had geschreven. Dus daar hoefde ik niet opnieuw te gaan lezen, want ik kende die tracks al. En toen maakte ik nog drie of vier nieuwe tracks. En die had ik niet geschreven. En daartussen staat Mick Swagger. Oh ja, klopt. Ja. En dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Dat was een van, beetje het begin. Ja, dat was de doorslag van... Hey, hè, hoe kan het dat ik al deze pokus heb geschreven... en die poko die ik niet heb geschreven... en die niet klinkt zoals al die pokus die ik heb gemaakt. Ja. Het was gewoon een bevestiging dat je op de goede weg zat. Ja, en ja. dat ik een andere kant misschien moest inslaan. Ja. Want Mick Swagger is gewoon... of de hele manier is Mick Swagger 4.0. Ja. Maar je hebt er toch een goede zintuig voor ontwikkeld... Uh, als we gewoon even alles opzommen. De keuzes die je hebt gemaakt... Dat je goed aanvoelt wanneer je buiten je comfortzone moet treden. En wanneer niet, wanneer je wat moet veranderen. Of. Ja. Het is wel een talent ook. Ja, het is een talent, maar het heeft ook te maken met mijn obsessie. Hmm. Snap je? Als ik niet succesvol was, was ik gewoon een rare guy die alles wist van hip hop Ja, precies. klopt <lacht> klopt klop. Je bestudeert het echt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> dus ik denk dat dat ook gewoon een groot groot onderdeel is van het feit dat ik het weet aan te voelen en wat ik ook wat een bewuste keuze was ook wat ik uh, niet altijd dat ik niet vaak vertel is op het moment dat hef opkwam was hef zo groot dat hij die hele hoek had ge, opgeslokt yes. Campy Lexus Fays alles wat een beetje in die hoek was, was nu van hem. Yes. En ik voelde dat als ik in die hoek ook iets wil zeggen, dat het niet gehoord gaat worden. worden ja. Dus toen keek ik naar de overkant en toen zag ik Dio, Seth, Twan. Ja. Wimba. Ja. Het is een gezellig hoek. <laughs> ja, gezellig hoek. Gezellige het hoek. Gaat ja, goed, ja. Het gaat goed ook. Het gaat die ook, die ook goed in die hoek. Ja. <laughs> En toen dacht ik ja, misschien moet ik gewoon het geluid switchen. Ja. En dat was die Mick swagger sound eigenlijk. Ja. Dus waarom ik dus gelijk naar jou ook keer is omdat ik met jou heb ik die omslag gemaakt onbewust. Precies. En toen uiteindelijk dat we dat geluid aan elkaar gekoppeld, officieel aan elkaar koppelden, ja. was het duidelijk dat mijn stem en jouw beats iets bijzonders is ja. als we het juiste doen. Ja, precies. Ja, nice. Um, ik heb nog één laatste vraag. Als je ziet hoe hip-hop nu aan het groeien is en eigenlijk steeds meer op een commercieel, landelijk, landelijk niveau wordt geaccepteerd. Iemand vroeg laatst aan me: van... Uh, hoe vind je dat hip-hop ervoor staat in Nederland? Toen zei ik als antwoord: uh, twee rappers in de voice in de jury. Dat is volgens mij redelijk goed. Ja. <laughs> dat is wel een ontwikkeling. Uh, zie jij jezelf dat ook in de toekomst doen? Misschien chireren bij de Voice bijvoorbeeld? Um... Ik denk dat je dat bijvoorbeeld goed zou kunnen, mijn mening daar. Ik denk ook zeker dat de mensen die bij de Voice, um, die meedoen met de Voice, en als ik daar zou zitten, dat het misschien niet voor het publiek. Dus voor, uh, voor de kijkcijfers zou het misschien niet veel doen, maar voor de, de, de mensen die meedoen. Zou ik wel hele goede invloed op u hebben? Dat weet ik zeker. Dat weet ik 100% zeker. Ja. Mooi man, wellicht dat het gebeurt. Ja, je never know, je never, never know. En ik denk, ik denk ook dat we zeg maar op het punt zijn dat je nu ook. De um, uh, voice is hard, maar hetgene wat wij op Eiburg hadden is nog veel harder dan de voice. Klopt. Dus als we daar iets van maken... Ja, dat gaat vroeg of laat ook gebeuren. En dat wil ik. Ja, ja. Daar wil ik graag jury en alles van zijn. Dat ja. je wat ik bedoel? Ja. Ja. Omdat ik weet, dan krijg je de real shit. Je hebt een real life soap, je hebt alles. Precies. In één. Ja. Wij kunnen die Diddy make in the band. Okay. Dat kunnen wij ja. doen. Ja. Zeg maar. En dat is zeg maar... Ik denk ook dat hip hop eindelijk op het punt is... dat dat, dat soort dingen kunnen gaan gebeuren. Precies. Dat ik gewoon met 50.000 euro kan zeggen... Weet je wat... Ik stop vijftig toezo hier in. Nee. Nike wil je meedoen. O, je doet niet mee in de span. We drinken alleen Evian. Even Evian even doen jullie mee. Ja. En dan hebben we misschien een ton bij elkaar. Of twee ton bij elkaar. En dan kunnen we dat doen. Precies. Genoeg werk aan de winkel. Dus. Ja, man, ja, man, ja man, ja man. Ja. man. Ja. Nou, dit was het. Uh, jij moet volgende week uh, iemand gaan interviewen. Zoals je weet. Ik, uh, vond, het, ik vond het een fijn gesprek. Ja, ondanks dat ik geen interviewer ben. Nee, maar daarom, het, is, het voelde ook niet als een interview. Het voelde ja. gewoon als een takkie. Precies, dat was ook een beetje wat ik Niets is beter dan met jou, de koud hoedseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Met vodka en met poking Tussen renningsbanden ah. En dan zitten we Hier in het oude standhuis Wat je vertelt Jorder Bluf, samen met Gijk Arnaert, landen hier op NPO Radio 1. De Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. Ja, de Nacht van de Radio, het programma waar we op zoek gaan naar verhalen... die we vervolgens dan weer gaan delen op onze Facebookpagina... De Nacht van de Radio. We hadden 36 likes, geloof ik. En inmiddels hebben we er 38... Um, je kan onze pagina liken. Misschien uh, halen we de 40 nog uh, vanavond, vannacht. En um, wat ik al zei, we zijn op zoek naar verhalen. En om um, um, uh, die te laten horen um, en je daarover te, uh, over te tippen... zijn wij uh, op zoek gegaan en we luisteren zelf heel veel podcasts. En daar uh, maken we af en toe een mooie selectie uit... Uh, waar we dan uh, jou over informeren. Uh, Julius... Tevens ook de voorzitter van onze Facebookpagina, de Nacht van de Radio. Uh, jij bent een hele leuke podcast aan het luisteren. Hè? Ja. Waar jij uh, graag een stukje van wil laten horen. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar ja. uh, uh, vertel eventjes eerst uh, hoe je erop bent gekomen en uh, nou ja, ja. waar het een beetje over gaat. Nou, het, het, het is een, um, een podcast die heet Plots. En um, ja, het kwam zomaar op mijn. Uh, op mijn pad, dus ik ben zo maar gaan... op je pad. Plots op mijn pad, en ik ben <laughs> gaan luisteren. En het is eigenlijk een podcast um, waar eigenlijk onwaarschijnlijke maar ware verhalen rond een thema worden verteld. Mm -hmm. En ik bleef steken bij uh, een aflevering, en die ging over nieuwe huisgenoten. Nieuwe huisgenoten, ja, ja, ja, allemaal, allemaal zeg maar verschillende verhalen. En waarom dit op mijn pad kwam. Um, uh, het stukje waar, waar, waar ik heel erg van onder de indruk was... dat ging over twee, um, een samenwonend stijl... Mm -hmm. uh, die plotseling een nieuwe kat kregen. En dan hebben we het over een man en een vrouw? Ja, ja. Een en man, ik, een vrouw en een kat. Een man, een vrouw en een kat. En, en daar voelde jij wel wat bij. Daar voelde ik wel wat bij. Want het gaat, ja die kat, dat is, dat, dat is, niet, dat is geen normale kat... Het is een beetje een, uh, een moeilijk dier. En het deed mij heel erg denken aan... Um, toen ik vroeger uh, met mijn vrienden uh, wel eens thuis FIFA speelde. Dat is dan op de PlayStation. Dat is voetbal, hè? Dat is een voetbalspelletje, Ja. Dat, dat, ik... dat doen gasten echt nachtenlang, hè? Ja, daar, daar zijn hele studies kapot aan gegaan. Ja. Ja. <laughs> Ook mijn <laughs> studie bijna. Tot een studieschuld aan te danken. Ja, zeker. Ja. En ik deed dat dan bij, bij een vriend deed ik dat thuis, bij zijn ouders. En die had een kat. En die ging dan altijd bij mij op schoot zitten. En... Dat was een heel dubbel ding, want ik vond die kat super lief, Maar hij kwelde niet normaal veel. Hij kwelde? Hij kwelde. Hij had wat heel goor. veel spreeksel. Hij ja, was echt heel smerig. Dus iedere keer moest ik FIFA spelen met die kat. En ik kon ook niet stoppen, want dan verloor ik. En die kat begon dan te kwijlen. Dus deze podcast die ik luisterde over die twee, uh, dat verliefde stel en, en, en hun beest, wat ook uh, zich totaal misdroeg... Dat, uh, ja, dat deed me heel erg aan vroeger denken. Oké. Okay. Uh, het is dus een podcast. Het gaat over man en een vrouw en een kat. Maar uh, dat is dus één... Klein stukje dat, uit ja. een grotere podcast? Of is het een, een, een hele kleine van een serie? Wat is het? Nee, het is het, in principe het, het, uh, plots, dat, dat, dan, dan nemen ze een aantal onderwerpen. Dus bijvoorbeeld nu over nieuwe huisgenoten. En dan is dit een voorbeeld. Dus dit is een fragment uit een langere reeks. Dus in, die, in, de, in de aflevering van de podcast worden er meer, meerdere voorbeelden van nieuwe huisgenoten worden doorgenomen. Mm -hmm. Oké, okay, dus het gaat niet alleen over katten. Nee, nee, nee. Daarna komen. Het is geen kattenpodcast. Het is, geen, het is een klein onderdeel, de kat. Oké, okay. uh, waar gaan we nu naar luisteren? W wat gaan wij nu in dit specifieke fragment horen? Nou, we gaan het hele spektakel met die kat, met dat, met, met dat, met dat stijl gaan we meemaken. Dus uh, uh, de twee uh, verliefden die, uh, die gaan vertellen over, over hun waanzinnige uh, kat die, die totaal terroriseert. Mm -hmm. En hun leven wordt steeds kleiner en steeds problematischer. Omdat die kat, ja, die is nou eenmaal in hun leven gekomen. En um, ja, die maakt het leven knap lastig van die twee. Heb je zelf een kat? Nee, niet. Bij mijn ouders vroeger wel, maar die is helaas overleden. Helaas? Ja. Na het luisteren van deze podcast niet echt de behoefte om een kat te kopen? Nee, nee. Ik wacht daar nog even mee. Laten we daarna gaan luisteren. Hartstikke goed. Toen ik heel klein was, heb ik kuikens gehad. Ik heb geiten gehad. Ik heb kaafje gehad, konijn gehad. Wandelende takken heb ik gehad. Poezen...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 En we woonden niet samen in die tijd. Maar zij werkte heel veel. En dat was zielig. Dus heeft ze besloten, dat ze toch best vaak bij mij ook was... om die kat bij mij uh, in huis te halen. Wat was het eerste wat je dacht toen je in dat roze bakje zag? Uh, nou, ik pikte heel veel in die tijd. <laughs>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 Malou Holshuizen. De podcasttip uitgezocht door Julius van het Hek uh, kwam van de podcast Plots. Een programma met onwaarschijnlijke, maar ware verhalen rond één thema. Ja, ja. wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Ja, uh, je kan het terugvinden hè, op onze Facebookpagina. En dan, dan moet je er eventjes bij schrijven waar ze de rest van de serie uh, uh, kunnen vinden. Ik ga dat er allemaal opzetten. Ja, ja. ja. Dan meer verhalen over hu nieuwe huisgenoten. En Ja, en katten. En katten. Katten Heb jij nog een kattenverhaal? <laughs> Ik had een kat. Echt? Ja. Wat voor kat? Ik had een pers. Uh, een pers van een oud vrouwtje geweest, uiteraard. Mm -hmm. Opgehaald via Marktplaats. Want we hadden heel veel last van muizen in ons huis. In Amsterdam. We hadden echt een plaag. Uh, wat betekent dat als je op de wc zit... dat ze dan over je voeten rennen. Dat is echt heel naar. Ja. En eigenlijk waren wij de enige in het, in het, in het pand in Amsterdam uh, zonder een kat. Dus bij ons was het echt heel erg. En daar kwam we ook een keer iemand van de gemeente Reiniging... met, met zo'n broek, met zo'n oise beelnaat, zo op zijn knieën weer allemaal... Uh, zilver, uh, uh, ja, van dat, hoe noem je dat? Zilverspons, ja, overal ja. in gaatjes uh, douwen. Dat, dat eten die muizen dan op, toch? Ja, die muizen die, die eten dat op. Die gebruiken dat als vlosdraad. Ja. En die, die lopen dan met hun middelvinger om, om, omhoog langs. Dus wij dachten, nee, we moeten ook een kat. En uh, dat is dus een kat met, met lang haar. Dus die wassen zichzelf heel veel. Maar die had onwijs last van haarballen. Maar, ja, heel smerig. En die kat die was heel erg gewend om in huis, uh, in bed te slapen. Bij jou? En, ja, en in het begin dacht ik nog, oh leuk, weet je wel. Want je hebt net een kat en je denkt, oh dat is leuk. Maar ja, na drie dagen denk je, nee, dat is gewoon echt hartstikke goor. Mm -hmm. Ook omdat hij de hele tijd zich aan het wassen is. Heel smerig geluid om ja. wakker te worden Volgens van Volgens mij weer jij kat. niet zo'n kattenliefhebber. Nee, ik sowieso geen kattenliefhebber. Volgens mij haat jij katten. Nou ja, haat is een groot woord, maar ik mag ze gewoon niet. Nee. En toen, um, uiteindelijk, nou, toen hebben we hem dus elke keer buiten gezet. Dus buiten, gewoon buiten je slaapkamer. Uh, persen schreeuwen echt, die krijzen voor je deur. S'nachts. S'nachts. En dan uh, deed hij met zijn nageltjes, um, maakte hij dat uh, dan een beetje zo aan je deur. En dan maakte hij dat kapot. En dan zeek hij er tegenaan. Ja. En uiteindelijk kreeg het ook gewoon heel druk. Dus waren we niet heel veel thuis. En toen was het echt protest scheiden naast de kattenbak. En uh, het was geen ja, hou meer hij aan. Hij voelde dat hij geen liefde kreeg. Ik denk ja, dat het is. Ik denk, ja, ik denk dat hij dat is. Hij was jaloers op de andere katten in het gebouw. Ja. ja, klopt. Ja, arme kat. Ik zielig. heb hem weggegeven. Ik vind het een zielig verhaal. Ja, nou, ik heb hem weggegeven aan. En het is dus voor die katten is heel goed... Uh, aan de stagiair van de nieuwsbV. Oh, echt waar? <laughs> ja, bij haar afscheid heeft ze uh, Tony, heette die, Terror Tony. Uh, ja. Hoe gaat het nu met haar? Met haar. Ja, volgens mij is ze een stage lopen in het buitenland, dat snap ik wel. Oké. Okay. Dat begrijp ik wel, dat Gevlucht. ze dat eens gaan doen. Ja, uh, maar met Tony gaat het, geloof ik, goed. Hij is even kwijt geweest, maar toen kwam hij weer aan. Ik weet niet hoe blij ze daarmee waren. <laughs> Maar nee, bij mij... Uh, nou, uh, ik ben niet zo'n kattenmens. Nee, nee dat, <laughs> dat, dat, dat, dat blijkt. Ja, kattenplaatjes kan je ook achterlaten op onze Facebookpagina. Mag allemaal. Ja, we hebben Zeker. 38 likes. We gaan voor de 40. Voor vanavond nog. Voor vanavond nog. Dus uh, like onze Facebookpagina en uh, alles kan je terugluisteren op de nacht van de radio. Uh, of nee, radio1.nl slash nacht van de radio op iTunes. En een Joop podcast kan je ook terugluisteren op uh, Joop Café. Nou... Uh, nou tijd voor nog wat muziek, denk ik. Dag. Fleetwood Mac. Dag. van het tweede uur van de nacht van de radio, zometeen in het de derde uur, het laatste uur, hebben we een nieuw item. Het verhaal achter het liedje. Je hoort het zometeen na het nieuws. BNN Vara.